Van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van schade na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot 758. In 29 gevallen is er sprake van mogelijk acuut onveilige situaties. Een deel van die gevallen is inmiddels onderzocht. Op drie plekken waren maatregelen nodig. De beving had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen.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 De politie heeft een automobilist opgepakt na een aanrijding met een tram vanochtend in Uithoorn. De 22-jarige Amsterdammer zat volgens AT5 achter het stuur van een auto die door dichte spoorbomen reed. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een aanrijding. Door de botsing ontspoorde de tram en brak de bovenleiding af. Beide bestuurders en een passagier in de tram raakten gewond. Reparaties aan het spoor in Uithoorn duren nog zeker het hele weekend. De tramlijn is nog maar een jaar oud. Ook België is niet zeker van een plek op het WK-voetbal komende zomer. In de kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan werd met 1-1 gelijk gespeeld. De Belgen moeten dinsdag winnen van Liechtenstein om zich rechtstreeks te plaatsen. Wales en Noord-Macedonië doen ook nog mee om de groepswinst. Ook Nederland is nog niet zeker van een plekje op het WK. Oranje speelde gisteren gelijk tegen Polen. Als Nederland maandag minimaal gelijk speelt tegen Litouwen is Oranje geplaatst voor het WK.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei. Ik zie je zitten. Ik kan geen dag meer zonder jou, zeg. Sinds ik jou ken, is het of ik zweer en veel meer leven. Zo, ik zou zeggen welkom bij het tweede uur. En ik zou zeggen goedenavond. En uh, ja, verzoekje aanvragen mag zfmartiesten.nl. En uh, zo straks gaan we uh, nog ja, één iemand bellen. En natuurlijk ook nog uh, wat uh, verzoekjes draaien. Dit was Koos Alberts en zijn het je ogen. En uh, ja, we gaan nog een, uh, een lekkere gouden oude draaien... met Monique Smit en Tim Dausma. En langzaam wordt het zomer... Ah, het is nog niet helemaal afgelopen en, uh, en we beginnen alweer. Laten we het hopen. Niet, niet te koud wordt. Adem uit. Stik je handen uit je mouwen en ga naar buiten. Zet je tanden in, vandaag en dagen uit. Luister maar een vogel of je na. Nou.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 Zijn baby's open, alle wolken bij en open. Als de een hemzelf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 Daar zit dan Joyce Baker's selection en uh, de Little Green Bag. We gaan naar uh, Wesley Bronkhorst en uh, hij heeft het over ode aan de vrouwen... We geven ze hun zin. Maar we kunnen echt niet zonder. Al zeggen we van wel. Dat maakt ze zo bijzonder. De liefde is een spel. Hé, hey, lekker ding Heb jij vanavond zin? Hé, hey, lekker. Lacht. De vrouw die is de vrouw en die lacht. Er zijn er veel die zeuren en ze hebben altijd wat. Er zijn maar kleine dingen dat in de Maar we kunnen echt niet zonder. Als zeggen we van wel, dat maakt ze zo bijzonder. De liefde is een spel. Heel lekker ding. Heb jij vanavond gezien? Hey, de zonneschijn. Maar geef je ze een vinger, dan pakken ze je hand. Gevoel dat zit bij mannen, maar de vrouw gebruikt verstand. Hé, hey, lekker ding! Heb jij vanavond zin? een hey, leuke meid. Nee, en heb jij voor mij wat tijd? heel lieve schat. We gaan een feestje bouwen. Ode aan de vrouw, als zijn ze wel Met entertainment voor jou. like Van het leven, één groot feest, Rossendriel, de wijze woorden, zijn de kleine dingen. En aan de telefoon hebben wij Harjan. Harjan, een hele, ja, avond. Ja, goedenavond. Ja, onderweg, op die vierwielen. ja, onderweg naar Spijk en Spike en ja. City, aha. Ja, ja. ja. dus uh, <laughs> vanuit de hoge ho noorden, dus we zijn even onderweg. Ja, maar, uh, ja. Je, je hebt in ieder geval je atlas bij, of niet? Zo is het, ja zeker. Ja, we hebben een puntje opgezet en we weten waar we naartoe moeten. Dus zo is het. Ik, uh... hey, maar, ja, zo heet jouw nieuwe single natuurlijk, Atlas. Ja, klopt. Helemaal. Ja, ja. Hoe, uh, hoe ben je daar zo op gekomen? Ja, ja eigenlijk met, uh, met uh, de heren uh, nou, Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld, hè dus Fredeveld en in de studio. Ja. Uh, nou, toen Kapsalon uh, uitgebracht is, toen hebben we uitgehaald. Ja, dus even, Kapsalon joh, inderdaad. En uh, nou er moeten toch wel een beetje verhalen zitten, maar hij moet het in ieder geval goed doen op de radio en goed doen op de buurde. Ja. Dat was eigenlijk mijn boodschap. En uh, nou, toen kwamen ze met Atlas en eigenlijk vertelt daar ook wel een beetje over uh, nou, ja, het dagelijks bestaan van ons. Hè. Ik bedoel, uh, mijn agenda is uh, altijd redelijk vol. Ja. En dan is het gewoon heel belangrijk dat je af en toe ook gewoon even tijd neemt voor je dierbaren. Ja, ja. Dus, uh, dus vandaar even een puntje op de Atlas om uh, nou met je waren even ruimte te creëren om wel leuke dingen te doen. Dus, uh, ja, nou, we hadden het toevallig met mijn collega's daarvoor over. Ik zeg Atlas, ik zeg, ja, die hadden we vroeger. Die, die, die hebben we nu niet meer. Jij zou nog wel te koop zijn, maar volgens mij niet meer de aangepaste versie van nu. Nee, ik denk dat tegenwoordig alles digitaal gaat. Ja, nee, ja. dat, niet? Ja, dat ja, denk ja, ik ook dus, wel. Ja, nou, nee, school ligt wel een heel stukje achter mij, moet ik zeggen. Maar, ja. Uh, <laughs> ja, maar ja, mij ook. Maar. Ja. Ja, daarom, daarom, ja. Nee, maar dus, goed, uh, uh, wij, wij als uh, oude barrels hier hadden het erover. <laughs> en ja, uh, ja. zeg nou, volgens mij bestaat dat niet meer. Het zal nog wel te krijgen zijn elders, uh, dat er nog wel wat, uh, wat leg, maar... Ja, maar ik, ik zou het ook echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Nee, nee, maar, ik nee. ook niet. <laughs> nee, nee. Maar uh, ja... ja. ja. Daar, daar is het eigenlijk een beetje vanaf afgeleid natuurlijk, met een verhaaltje eraan, he? Ja, ja, ja, zo moet je het eigenlijk een beetje zien, hè? Dus ja. Het is natuurlijk, je hebt de, de Atlas, de gewone wereld, en je hebt natuurlijk je eigen Atlas een beetje. Ja. En eh, ja, daar hebben ze een leuke, leuke, leuke... Parodie op gemaakt. ...van gemaakt, ja. ja, ja. Zo moet je het een beetje zien, ja. Hé, hey, Daar uh, mee. Ja, wat, uh, deze heb je nu uitgebracht. Stiekem al wat bezig met uh, vooruitzichten. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Okay. Uh, nee, het is zo dat uh, toen wij Atlas gereleased hebben... Dat was half september. Ja. En, uh, en nou, iets daarna ben ik uh, eerst voor een paar weken op vakantie gegaan. Dus ik zit nu midden in de promotie van, van Atlas. Ja. En uh, ja, dus vandaar. En als dat allemaal weer een beetje achter de rug is, dan... Uh, dan, dan, ga dan ga je we weer, weer verder kijken. kijken. Ja hoor, zo ja. is het. Oké. Okay. En waar kunnen mensen jou volgen, Marjon? Nou, ik zou, ik zou gewoon... ...apenstaatje, zanger Harjan en Harjan met een H... Ja. ...dan uh, dat kom je meteen op de socials... ...dan moet dat helemaal goed komen denk ik. Ja, heel veel Harjan zijn er niet, hè? Nee, maar ja, het is altijd meer dan één, hè? Ja. ja dus jouw <laughs> Hela Helaas. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, maar in ieder geval... De ...mensen kunnen je gewoon uh, op de social media's vinden. Uh, ja, zeker. Gewoon ja. uh, apenstaatje Harjan. Zanger Harjan, hè? Zanger Harjan aan elkaar... Ja. En dan kom je bij mij uit. Dan komt dat helemaal goed. En anders uh, drukken ze maar uh, Harjan in en dan Atlas, dan komt het ook helemaal goed. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, 100 procent. Hey, Hé, dan ga ik je niet langer ophouden, want je bent onlangs lekker onderweg naar uh, uh, helemaal naar beneden volgens mij. Oh nee, Spike City ja. zei je. Spike City Ja, dat is onder Rotterdam. Ja, het is. Het is uh, voor, <laughs> voorheen was het Rotterdam natuurlijk. Alleen, ja, ja, dus de... ze zijn er allemaal van afgestapt denk ik hè? allemaal uh, ja, ja. alles is een beetje opgesplitst hè ja bijvoorbeeld uh, uh, Schiedam hoorde vroeger ook bij Rotterdam en de Capelle aan de IJssel en uh, noem maar op dat is allemaal opgesplitst dus ja ze willen allemaal eigen identiteit om te zien ze wilden allemaal hun eigen ding doen ja sowieso. nou ja dat mag ja zeker ja zeker ja we later lekker hè ja toch ja Hey, uh, ik wens jou veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En een uh, heel grandioos weekend natuurlijk. En uh, als jij hem uh, aankondigt, dan gaan wij hem weer uh, ja, draaien natuurlijk. Nou, dat ga ik zeker even doen. Ik zou zeggen, lieve luisteraars, hier komt hij dan, mijn nieuwste single, getiteld Atlas. Hoi Jan, dankjewel. En, en tot dankjewel, de volgende. He. Ja, hoi, hoi. hoi hoi. Maar jij zit in mijn hart en dat veranderen. Het gaat zo snel en ik hou het mij, maar als ik met je ben, dan voel ik even iets heel bijzonders en dat kan, dat kan alleen jij. Dus pak mijn vast voor het vullen in je handtas. Zoek een plekje op de atlas. Dan gaan we er nu naartoe met het vliegtuig. Of de boot, dat maakt me niet uit. Zolang jij maar bij me bent vandaag. Dus stel ik jou de vraag. Ga je met me mee? Ga je met me mee? Oh, ga je met me mee? Ga je met me mee? We nemen nu de tijd, tijd voor elkaar, want dat heb jij verdiend. Dus zeg me wat je wilt. ik vind alles goed. Want als ik met je ben, dan voel ik even iets heel bijzonders. En dat kan, dat kan.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 Zo, dat was hier dan, Harjan. En had uh, het over Atlas. Zijn nieuwe single. Even kijken. Ja, we hebben hier een verzoekje. Dus uh, afkomstig van uh, Miranda Rotterdam. En uh, ja, die wilde graag een plaatje worden van uh, Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Hij komt er. Ja. oh komt oh. uit. En ik ga jullie vast een vlogje. Ja, nou, dat is, dat is niet in die groei. Nou ja, Miranda, uh, sorry, maar uh, hij komt uh, dan gewoon zometeen eventjes. Ja, we gaan hem gewoon eventjes opzoeken. En uh, ik ga er gewoon lekker de gouden oude rijden, de jaren 80. Whitney Houston en How Will I Know. Wat er allemaal gebeurt, ik heb geen idee, maar ik, we, we krijgen het niet gestopt. Even kijken hoor. Ja, nou. Hé. Hey. Computer, heb je wel eens? Nou, weet je wat? Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, tot 7 uur, entertainers opnieuw. Mijn naam is Frit goedenavond, en als je zit eten, eet smakelijk. Heb je gegeten? Dat is natuurlijk wel mogen bekomen. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Voor de patiënten van de assistenten is er al...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 Zij lacht naar mij, ik lach naar haar. En het is voorjaar, en het is voorjaar. Het maakt niet uit, dan raak ik al de tanden kwijt. Want het is lente, lente voor altijd. Het is altijd lente in de ogen.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 Ja, is het altijd lente? Peter de Koning. Nou, gaan we terug naar het verzoekje van Miranda uit Rotterdam en Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Ik heb het nooit geweten. Maar begrijp het meer en meer. Gelukkig zo snel vergeten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 In mijn hart zal ik je nooit verliezen van wat jij gaat. Noordwijd In mijn hart zal ik in noord verliezen Van wat jij gaf dat raak ik nooit. kwijt Nou ja, dat was hier dan, Tino Martin en toch zal ik altijd aan je denken Al gevraagd door Miranda uit Rotterdam en het volgende plekje ik ga draaien is André Hazes en daar hebben we het over boem, boem, boem, boem Blijf lekker bij het 206.9, DW plus 9A. En natuurlijk via de online uh, sites natuurlijk. Zfmartiesten.nl Daar kun je ook weer nog uh, kijken in de studio en meeluisteren wat je wil. Hoe de zon, hoe beter mijn buik. Ja dan hou ik van de wereld van jou je nog streel door je haar. Je wordt wakker, ja, je bent nog bij mij. Eerst een kussen, dan wat strelen. Zou het echt uit willen schreeuwen dat je hier bent gebleven? Nee, ik ben niet alleen. Boom, boom, Ja, vandaag nog wat een feest. Ik leven. Als een jongen die serieus de toen bon, bon, doet het heel diep in de Kijk, voel ik me zo trots, voel me sterk of oh, voel me weer jong. Het was heel wel wat jaren, maar dat kan me niet betalen. Nee, ik voel me te gek en dat blijft zolang jij hier bent. boom, boom. ja vandaag er wordt een feest de gauw en had het over Boom Boom hier bij CWM. Entertainment for You tot de kloks voor 7 uur. En uh, ja, we gaan verder met Henk Dame en ik laat je gaan. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You.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 Ik laat, je ik laat je gaan. Entertainment for you. Meer dan radio. Helemaal Hollands. En een sterven niet naar jou. En uh, hiervoor hoorde je natuurlijk... Henk Damen En ik laat je gaan. Ik zou zeggen blijf er lekker bij. Zo nog uh, wat verzoekjes. Dus... Uh, er komt nog wat muziek aan. Tijd geeft Als herinnering aan ons leven wil ik een ster jouw naam gaan geven: een ster die alle tijden overleeft. Zie die ster? Een ster bedoeld naar jou. Zodra. De hemel staren, dan straal jij nog voor altijd daar bovenaan. Hollands en sterven naar jou, en dat allemaal vanaf de toeweegt hier in Zandvoort is dit uh, natuurlijk uh, entertainend. Voor je tot de klok van 7 uur. We gaan terug naar de Nederpop van de jaren 80. En dat doen we met uh, Doe Maar. En hebben we het over sinds een dag of twee. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd Kwas als vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn Dat was hij dan. Sinds een dag of twee. En de formatie, doe maar de jaren tachtig. We gaan naar Rolf Sanchez en Emma Heesters. En pa, olvidaarte. A veces <middels> tomo pa, pude desahogarme. Te lo confieso antes de que se habuita, desde que te perdi. Y nunca entendi porqué.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 en dan lang onder de eenzaamheid bezweken. Het maakt om niet op als jij er niet meer bent. Alma toma no contra chopra de tequila. Pakke se dilate na povila. Yo quiero verte bien te dit el cuerpo. Que esta noche quei te harumuerto. Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. maar ik zonder jou ga, ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo te sla. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet maar of ik er van, van jou. Porque sinceramente me duele recordarte si tú no estás la soledad gana combate la luna no sale si no te vuelva a ver Ik bin tot dagen niet geslapen vergeten Ik ben onderneis aan mijn besweek Maar ik vol mijn proposje ai aan mijn been Baby yo no tengo apuro vamos a hacerlo de a poquito pegante con disimulo que sea si el miedo te lo quie Until I got lost, I searched for a lot of attention and I was so idiot That it looked like I couldn't stand you anymore And I was unbearable and everything te fuiste sin necesidad Tú volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad I zonder jou ga je dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet voy wat Voor en La te vergeten. Ik heb al dat was hij dan, Paul Vidaarte, Roos sanches en Emma Heesters. Dus en wij gaan naar een verzoekje en dat is van Wipje uit Rotterdam. Die vraagt een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren. En wil graag een plaatje horen van Jannes en geef die traan aan mij.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 Vraag door Wp uit Rotterdam, geef die traan aan mij, Jannes, zoals dit hier bij ZFM Zandvoort Radio. En ja, dat allemaal op die 106,9 DAB Plus 9a en natuurlijk ook alles te volgen via www.zfmartiesten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl. Even kijken, we gaan een plaatje draaien. En we gaan uh, natuurlijk weer uh, langzaam naar het nieuws van uh, 7 uur. En dat betekent dus dat het uh, bijna dit programma op zijn eind loopt. Dus eerst nog Gerrit Joling. En Leef Je Leven. Ik kijk in de spiegel naar I believe that Ik heb mijn hart en ziel gegeven. Ik heb mijn eigen strijd gestreden. Hoewel ik kansen heb verkeken. Zij om me heen zijn er nog steeds. Mijn vrienden zijn een leven leven. Luister naar hen die om je geven. Zo, dat was dan het laatste plaatje. Gilles Jolie. En uh, Leef je leven. Hey, zet gelijk even in je ja, agenda natuurlijk... Uh, de 20 december. Dus 20 december. Kerstuitzending van uh, Zandport voor jou. Dus uh, ja, ja, dan zijn we er weer met een heleboel leuke dingen natuurlijk. Maar sowieso volgende week zaterdag uh, ben ik weer bij u terug. En uh, ja, dan weer met de lekkerste muziek. en uh, de Leuke verzoekplaatjes en dat soort dingen. En uh, nog een uitvies in de studio natuurlijk. Ik zou zeggen, goed weekend. En denk een beetje op elkaar. Voor de liefhebbers van een Mooi Lied hebben wij hier vanavond als gast de Amazing Stroopwafels. Ze gaan een prachtig mooi lied voor u zingen. Namelijk de oude Maasweg. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.